De jongen die is opgepakt in verband met de schietpartijdreiging in Leiden... was bekend bij de jeugdzorg. Dat bevestigde instantie aan Omroep West. Alle scholen in Leiden bleven afgelopen dag een dag dicht. Het angst voor een schietpartij die was aangekondigd op internet. De politie hield al snel de oud-leerling van de British School in voorschoten aan... maar zei er meteen bij dat het niet het dreigement geplaatst heeft. Wat zijn betrokkenheid dan wel was, is nog onduidelijk.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 Dan het weer, vannacht lichte regen, overdag geleidelijk droog... voorals middagzon, bij temperaturen van 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Met Jurrit van der Voren, eh, sporthistoricus... wil ik doorpraten dit tweede uur over sporters als ze overleden zijn. Wat gebeurt er dan? Hoe herinneren wij ons hen? Hoe gedenken wij hen? Welke grote sporters worden vergeten ten onrechte... of worden juist op de goede manier geëerd? U kunt natuurlijk meedoen, 0800-1121. Als u een verhaal heeft over de helden... waarvan u vindt dat die nou ja, precies uh, goed geëerd worden... of te weinig, of... vertel het uh, aan de kazaluna 0800-1121. Ik had, uh, jurid vroeger van die prachtige boekjes. Die kreeg ik, want ik voetbalde als kleine, als, als knaap. En ik kreeg dan uh, voor mijn verjaardag wel eens een boekje over de geschiedenis van een voetbalclub. Met die vreselijk melancholieke foto's. Maar ik heb ook een heel erg mooi boek gehad over uh, voetballers uit de hele wereld. Uh, waarvan een aantal inderdaad ook overleden was. Maar het waren een soort portretten, spelers die al lang geleden gestopt waren. En die toch nog... Op die manier werden beschreven. Dat vond ik iets heel bijzonders. Want ze probeerden dus iets te beschrijven wat onzichtbaar was. Ik heb het boek laatst weggegeven aan een jongen die nu in HBS 1 speelt. Ik weet niet of hij er ooit iets in gelezen heeft. Houd Braafstand. HBS. Houd Braafstand. Houd Braafstand met AE. Ja. ja. Maar dat, mooi... soort, dat soort boeken uh, kunnen zo, uh, zo mooi zijn, omdat ze iets oproepen van een wereld die verdwenen is. Dat is zeker zo. Ik vind het ook heel mooi als er bij een verhaal van een sporter... van een mens eigenlijk in het algemeen... dat het ook iets vertelt over de tijd. Ja. Over de, de, datgene waar die vandaan kwam. En als het dan bijvoorbeeld gaat over iemand als over Koen Molijn... dat je het daarmee ook over Feyenoord hebt. Maar ook over Rotterdam. Over wat er in Rotterdam allemaal is gebeurd in die periode. En niet alleen maar dat Koen Molijn in zijn eentje het stadion vol kreeg. Nee. Maar ook dat... Uh, dat hij het symbool werd van het herreizend Rotterdam. Dat vind ik ook heel belangrijk om erbij te weten. Dat, dat zorgt natuurlijk wel voor die veel diepere emotie bij, bij zijn supporters. Omdat het natuurlijk gaat om het feit dat hij de beste voetballer is van zijn tijd. In ieder geval in hun ogen. Ja. Maar onbewust speelt daarin mee van dat hij ook hun vertegenwoordiger... iets voor hun doet, iets, hun, hun spreekbuis is, maar dan met de voeten. Van een Rotterdam ja. dat weer, weer terugkeert naar de, naar de oorlog. En dat was iemand als Koen Moelijn ook. En dat vind ik dus juist pas interessant worden. Als je op die manier ernaar kijkt, dan is het echt onderdeel van de maatschappij. Geldt dat voor Geesink ook, Anton Geesink? Ja, de volksjongen van Utrecht. Het ja. is dus voor, voor die hele stad zo belangrijk geweest, maar voor het hele judo. Hij heeft in feite in het judo volwassen gemaakt om het uit Japanse handen te halen. Anders was het een soort nationaal tijdverdrijf gebleven. En was het niet zo'n wereldsport geworden als nu. Dat moest worden doorbroken. Dat is toch ook... Het zou toch niet mooier zijn dan dat een, een Marokkaan de Elfstedentocht wint. Dat is voor uh, de hele ontwikkeling van de Elfstedentocht ja. ook fantastisch. Ja. Dat het dan betekent van dat het veel groter is dan alleen maar van ons. Dan wordt het nog mooier als daarna weer de een, een ja. Nederlandse winnaar zou zijn. En Geesink was in feite de helftstedenwinnaar van de judo. Die heeft het op die manier zo groot gemaakt. En daarna kwamen mensen als Wim Ruska... en natuurlijk ook heel veel judokas uit de rest van de wereld. Maar iemand moest als eerste de Japanse reus omgooien. En dat deed Geesing. Goed, als u zelf sporthelden heeft overleden... waarvan u denkt, ja, die moeten op die manier... of die moeten geëerd worden. En, en hoe dan? Precies, bel 0800 1121. Dan begin ik met Jos. Goedenacht, Jos. Jos Hel. Jos Hel. Voorzitter, Jos. Van, voorzitter van de Judo Bond in Nederland. Kijk, en u wilde nog even terugkomen op ons verhaal over Anton Geesink. Nou ja, ik val midden middenin, want het gaat nog steeds uh, ook ja. over Anton. Ja. Wat mij opviel in het eerste gedeelte, laat ik vooropstellen dat ik het hartstikke leuk vind... dat er op deze manier toch aan overleden sporthelden aandacht besteed wordt. Ja. Een goede zaak. Maar het, uh, wat Anton betreft, uh, daar mis ik, of mis ik, laat ik zeggen, daar blijft... Een beetje onderbelicht, twee punten. Op de eerste plaats wat Anton in Nederland teweeg gebracht heeft, ook in de lichamelijke opvoeding, in de sport zelf, in de ontwikkeling van de sport, omdat hij daar zijn eigen ideeën over had. En internationaal is Anton een, een, een, een grootheid zoals we hem in Nederland niet kennen. En waar Nederland dus uh, graag. Naar het buitenland toe, ook met het oog op 28, wat even achter de rug is nu. graag het buitenland wil interesseren in Nederland. Nou, daar was Anton als geen ander toe in staat en dat heeft hij ook uitgedragen. Maar op de lichamelijke opvoeding, over de lichamelijke opvoeding gesproken. Anton heeft een aantal boeken geschreven en die gingen dan over de sport zelf. Niet alleen hoe hij daarin zat, maar ook hoe dat uitgedragen kon worden. En dan ging het niet alleen om judo, maar bijvoorbeeld zijn boek als Veiligheid door Perfectie. Hoe hij daar vanuit de praktijk een eigen theorie en een eigen filosofie over had. Nou, dat was voorbeeldig voor de lichamelijke opvoeding in Nederland. Ik herinner me. Dus niet alleen over, niet alleen over de judoka-leerlingen-studenten, bedoelt u? Nee, nee. Het, Anton is ook docent geweest op het Sios in Overveen. Ja. Daar gaf hij wedstrijd judo. Maar hij was ook docent later aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Jur, ik, ik leg het toch even voor aan mijn gast, Jurit van der Voren. Is dat ook een erfenis die, van uh, Anton Geesink die we mee moeten nemen in, in ieder geval zijn in memoriam? Ik ben blij dat, dat dit nogal even wordt aangestipt... want ik ben niet zo heel bekend met wat hij heeft betekend... op deze manier voor lichamelijke opvoeding. Dus het is heel goed om dat even zo van dichtbij te horen... Van, dat die rol er is. Dat dat grootste in het buitenland... dat was inderdaad wat ik ook in het eerste uur ja. probeerde te nadrukken... die vorm van wijsheid die hij over zich had... die dan dat onder, als onderdeel van de filosofie van de judo... dat wij daar in Nederland veel te weinig oog voor hebben ja. gehad. Dat, dat omdat onze wijsheid te veel bestaat uit... dat je je dingen kunt herinneren en veel boeken hebt gelezen. Goed. ja. ja. Dat ik het mee eens hoor. Ja, want u vond u ja. vond hem ook. Ik neem aan dat u hem gekend heeft. Ja, ik heb hem heel goed gekend. U vond hem ook een wijs mens. Ja, ja ik heb hele wijze adviezen gehad van Anton als voorzitter van de Jurebond. En we hebben uh, ik ben leerling geweest van Anton, dat wil zeggen al in 1960. En uh, ik heb hem meegemaakt uh, nu tien jaar dat ik voorzitter ben van de Judobond Nederland ja. en hij was daarin mijn beste adviseur, laat ik zeggen. Maar kunt u, kunt u zich bijvoorbeeld één advies of als jonge judoka of als voorzitter van de bond um, herinneren, wat u ja. bijgebleven is, Want, kijk dat is dat typisch Anton? Oh zeker. Ik herinner me dat Anton terugkwam uit uh, Japan, nee uit uh, Parijs toen hij wereldkampioen was geworden in 1961. Ja. Toen werd hij ontvangen op het CIO's in Overveen. Hij werd daar gehuldigd door de docenten en door de directeur. En daar waren wij als studenten bij. En Anton sprak toen tot ons als studenten waarin hij zei... Jongelui, jullie kunnen allemaal kampioen worden als je je vak goed uitdraagt. Je hoeft niet wereldkampioen te zijn, maar je wordt kampioen als je je vak goed uitdraagt. Nou, dat was een wijze wijzen raad, laat ik zeggen, dat je dus gek moet zijn met je vak. Maar later, uh, toen ik hem uh, dus intensief meegemaakt heb in mijn uh, loopbaan als voorzitter van de Judebond. een van de dingen wat hij zei, en dat zijn er meer geweest, maar kinderen die vragen, worden overgeslagen. Maar in de topsport geldt, als je niet vraagt, word je overgeslagen. Hm. Dat is zo'n wijze... En wat hij onder andere tegen mij zei, dat was... Uh, Jos, jij bent voorzitter van de Judebond Ik ben onafhankelijk en ik kan zeggen wat ik wil. En of ze nou gek zijn met mij of niet, dat interesseert mij niet. Maar jij moet als voorzitter van de Judebond met iedereen goed overweg kunnen. Ja. Nou, dat zijn wijze raden. Precies. En, en, en nog, nog, nog eentje. En dat vond ik eigenlijk wel de belangrijkste. We zaten voor een belangrijke verkiezing voor de voorzitter van, het internationaal, uh, judo, van de Internationale Judo-Federatie. En ik vroeg hem om advies op wie ik moest stemmen... of hij mij een advies kon geven. Hij zegt, dat advies dat geef ik je niet, want jij moet zelf stemmen. Maar als ik er iets van mag zeggen, dan gaat het om het volgende. Kies op de eerste plaats iemand die je vertrouwt... en op de tweede plaats kies iemand die voor de judobond het meeste kan doen. Nou, dat zijn buitengewoon wijze raden die okay. ik van heb ik gegeven. Goed, dan dank ik u hartelijk, Jos. En, ik, en een nacht. We gaan nog even, ja. even heel eventjes Goeien door nacht. op Geestik. Ja, dank u wel. Um, vertrouwen, dus. Dat is in de sport van cruciaal belang, denk ik. Maar dat, dat zegt, ook, zegt ook iets over hoe, hoe het een wespennest kan zijn. Elke bond, elke sport... Oh, dat, dat zal vast wel. Als, als historicus hou ik me daar graag buiten. En uh, bestudeer ik het verschijnsel van dat soort uh, ja. conflicten. Maar ja, natuurlijk speelt dat. Maar ik vind dat als je een echte topsporter bent... topsport is uitgevonden om te winnen. Ja. Zo simpel is dat. Als je niet wil winnen, dan ga je gewoon voetbal in het Vondelpark. Dat is helemaal niet erg. Maar als je echt aan topsport gaat doen, dan wil je winnen. Dus moet je er ook alles aan gaan doen wat binnen de reglementen mag. En met respect voor de tegenstander, om te gaan winnen. En uh, dan moet je niet voorspelbaar zijn. Dan moet je niet gaan vragen van... vindt u het goed als ik u nu eventjes over mijn knie heen leg... en ja. dat ik dan van u win. Dan, dan ga je alles gebruiken. En dat merk je gewoon als je met mensen als Anton Geesink... had ik dat, maar ook natuurlijk met iemand als Arts Schenk... of als het gaat over Steven Rooks, Joop Soetemelk, uh, Yvonne van Gennep... van die mensen die alles hebben gewonnen of nog steeds winnen... ze hebben allemaal een soortzelfde blik in hun ogen het is een soort kampioenen kijken, noem ik dat. Van als je ze naar ze kijkt, ze hebben eenzelfde blik in hun ogen, dat ze eigenlijk gewoon door je heen kunnen kijken. Oh ja. En uh, is onaangenaam. Nee, nee, want het is niet geen geen disrespect. Het is ook een vorm van afscherming, want. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om in de schoenen van Johan Cruyff te staan... waarin continu honderdduizend mensen aan, aan hem lopen te zeuren om geld of om een handtekening. Je moet een soort scherm om je heen hebben op dat ogenblik. Dan is het wel nodig dat je op zo'n manier kan kijken. En vooral als je in een wedstrijd bent... dan moet je op geen enkele manier laten zien hoe je eraan toe bent op zo'n ogenblik. Van, dan, dan kijk je naar iemand en dan moet je eigenlijk niks uitstralen... of misschien straal je juist wel wat minder uit dan dat je je echt voelt. Kan ook hmm. nog. Maar het is wel een bepaalde manier... En dat merkte ik een keer toen ik eerst met Arts Schenk aan het praten was. En uh, dat was met de opening van het sportmuseum in het Olympisch Stadion. Dus er waren veel van die mensen bij elkaar. Toen viel me dat echt op van ze hebben een soortzelfde blik. En als je dan heel zakelijk gewoon even met hun regelt van nou uh, daar uh, wordt je verwacht. Daar staan dingen voor je klaar en zo laat begint het programma. Dan is dat ook heel snel geregeld. En dan ga je gewoon weer verder. En, uh, en het belangrijkste vind ik ook altijd wat dan ook. Hoeveel, ook al hebben ze honderd keer Olympisch Goud gewonnen het blijven voor mij mensen met wie ik het leuk vind om te praten. Net zoals ik het leuk vind om hier te praten. Ja. En dat vind ik altijd het belangrijkste. En daar zie je toch ook vaak dat scherm dat gaat komen... omdat mensen naar ze gaan opkijken, naar die topsporters. Ja. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En daar moet je het er ook een beetje tegen beschermen. Lastig hoor. Nog, nog één reactie over Anton Geesink van Arnold Jasper... die de uh, gezegende levens van 81 heeft bereikt. Goedenavond, Arnold. Hi. Je hebt Geesink gekend. Nou, in zoverre... Ja, ik heb hem gekend, maar we leefden eigenlijk in... in, in... Laat ik even iets anders zeggen. Dus het judo was in de jaren 50 begon dus redelijk een, een vervolg te krijgen. Dus door de Dik Bosboekjes eigenlijk. Dus toen begon het judo een beetje op te komen. Ja. En, het, en, het, en, het, en, het, en het Jiu Jitsu. En we leefden eigenlijk in twee verschillende werelden. Anton, die kwam uit Wijkzee. Uh, de Volkswijk dus, en uh, ik herinner me nog, uh, nog eens, er is nog een keer een welletje geweest, iets met een bakfiets en weet ik veel allemaal naar meer. En ik woonde op de Steenweg en ik was een HBS-jongetje. Je had uh, het judo in die tijd, was eigenlijk uh, geregeerd, eigen, of geregeerd, dus ook weer een beetje veel. Maar er waren een, een stuk of vijf scholen in, in Nederland die dus uh, het judo dus deed eigenlijk. Dat was op het CIOS Nauwelijks nou Dagé, dat was van Helmond in Hilversum en dat was G. Koning in Amsterdam... en je had Van der Horst... en Snijders in Utrecht. Ja. En dat waren twee verschillende verenigingen. Snijders in hoofdzaak dus... Uh, studenten... en bij Van der Horst... daar zaten dus... ja hoe moet ik het zeggen... de bouwvakkers, de mensen die, die dus in de bouw zaten. Kortom, maar de filosofie... eigenlijk van die twee... van die twee clubs waren eigenlijk verschillend. Uh, bij Snijders... Zat je meer, uh, daar werd je dus getraind op techniek. Je moet ook in die tijd niet vergeten. Er waren toen ook nog geen gewichtklassen. Dus, Oké, okay, alles dus naar elkaar. Het was, ja. alles, het was allemaal techniek, techniek, techniek, techniek training. Uh, in de tijd bij Van der Horst. Uh, als je bij Van der Horst was, dan moest je er rekening mee houden. Dat was uh, knokken. Dat was echt vechten. Terwijl bij Jan Snijders was het uh, nou, veel op de techniek training. De wedstrijd kwam op de tweede plaats. Techniektraining, je had zogenaamde kata's, dat waren dus de speciale oefenvormen van het judo. En uh, kortom, bij Van der Horst werd je dus opgeleid, dus puur, puur voor de wedstrijdsport eigenlijk dus. En hoe kwam je dan, kwam je vanuit die tegenstelling Antogrezing tegen? Uh, in die tijd, omdat uh, ik was toen in die, je, de, je kon dus, uh, de hoogste zwarte, de hoogste band in Nederland was toen zoiets van uh, bruine band geloof ik. zoiets. Er was toen nog geen één zwarte band, ook snijders hadden ze nog niet. Uh, wij kregen dus, ik heb toen mijn eerste band gekregen, dat was bruine band geloof ik. Toen ja. werd mijn examen afgenomen door, door, een, door een Fransman, Carex heette die. Dus het examen werd dus uh, door Fransen gedaan. Europees kampioen in die tijd was, was als een knaap was Jean nou, de Hert. Arnold, is... we zijn eigenlijk bezig om te kijken hoe we onze helden eren. Okay, dus okay. voordat je de hele geschiedenis van de, de, de ontwikkeling van de judo-sport <laughs> nee, in okay. Nederland overhoop houdt. Nou oké, okay, maar goed. Het ging, uh, het ging ons even om, om Geesink. Anton, die... Anton, die is dus. Uh, die, die, ik bewonderde hem zeer. Ik bedoel, een man dus eigenlijk zonder. Nou ja. Wat zou, wat zou ik zeggen, uh, nauwelijks scholing gaat, uh, dat soort dingen meer. Ja. Hij heeft zich enorm uh, ontwikkeld. Is dus door, door Van der Horst, is hij dus door uh, zijn lengte, zijn gewicht en door zijn, zijn doorzettingsvermogen, heeft hij uh, het judo gemaakt eigenlijk, wat het uh, ja. wat er toen geworden is. En is toen, toen hij later kampioen is, geworden eigenlijk onder, onder, onder, onder hoede genomen. Dus, onder andere dus door uh, Frans Hendricks. De, de later de sportcommentator. Sport, sportcommentator. En door de toenmalige burgemeester de Dranitsch. En wat leren die hem dan? Uh, die hebben hem gewoon begeleid. Oké. Okay. Want hij moest zich dus wel van staande zien te houden in een heel andere wereld waar hij uitkwam. Ja, ja. Dus dan heb je... Dat, dat, dat, volgens mij is dat ook belangrijk voor een topsporter. Dat, dat, is, je, je ja, dat is zeer zeker, want hij ja. kwam ineens in een heel andere wereld terecht. Een goede wereld. Die je niet gewend was. En het enige is dus, nou ja goed, ik ben dus uiteindelijk, ikzelf ben dus, uh, ben dus, ben ik in, weet ik veel, weet ik geen eens meer, maar ik ben dus toen nog de jongste zwarte band van Nederlanders geworden. Toen ja. was ik 18, ja. 18 jaar. En uh, het leuke ervan is dus dat Anton was de enige eigenlijk, die me dus nog bij, mijn, mijn gewoon, ik werd gewoon dus nol genoemd, maar hij noemde me nog altijd Arnold. Oké. Okay. Hij hield je nog een beetje. Hij, ja, wat dat betreft. En, uh, nou ja, goed. We kwamen wel eens tegen bij, uh, in een eethuis. En uh, met zijn vrouw Jans. Uh, nou goed, we zeiden elkaar ja. gedag. Okay. En dat was onze eigen, eigenlijk mijn herinnering aan Anton. Dank je wel. hem zeer. Dank je wel, Arnold Jasper. Oké. Okay. Dag. Doei. Entourage is voor topsporters belangrijk, denk ik. Hè? Het vertrouwen waar het straks over ging. Ja. En daar kan met bij... wie omgeef je je? Dat lijkt, daar kun je goed in fout kiezen. Ja, en je moet er. Uh, het, is, het is super egoïstisch wat je ook eigenlijk aan het doen bent. Omdat je alles en iedereen laat werken om jou je op je best te laten voelen. Maar dat is gewoon onderdeel van het hele proces. Ja. Om, uh, om zo hoog mogelijk uh, te eindigen. Dat maakt het ook voor heel veel van die topsporters zo moeilijk als ze klaar zijn. Ja. Omdat niet, meer, niet alleen maar het applaus datgene is wat ze missen. Maar ook al die mensen die ze hard voor zijn aan het werk zijn. Is, omdat... is het stoppen met de topsport een eerste vorm van doodgaan? Nou... Dat zou misschien voor sommige mensen gelden. Iemand als, als Johan van der Velden, de, de wielrenner, heeft het daarbij heel moeilijk mee gehad. Die heeft het ook, laten we zeggen, de nodige tegenslagen gehad. En misschien ook opgezocht. Maar iedereen gaat op zijn eigen manier ermee om. Ik denk dat je daar, het is zo divers, dat je niet zomaar één regel daarop kan, kan loslaten. Nee, maar als je het hebben over, hoe kijk je naar het leven van een topsporter als ze overleden zijn... Kijk je dan in de regel alleen maar naar de successen en een paar... Daar nou, begin je de... toch wel mee. Het is... Maar de, de rest van het leven, doet dat mee? Als je terugkijkt op het leven van een topsporter. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar dat wordt niet allemaal meegenomen in die necrologieën. Het is uh, met Artje Keule Deelstra. Dan zijn er toch altijd dezelfde verhalen die je hoort. En het is op zich ook wel terecht, maar heel veel dingen... Uh, die, die, die mis je dan ook. Maar dat, dat kan ook niet anders. Maar, maar is dat, in... maar is dat, dat is toch raar? Dan heb je toch maar een... Een ja. stukje van het leven. Want wat, is, wat is er met Adje Keulen-Deelstra bijvoorbeeld nog gebeurd... nadat zij haar schaatssuccessen had... Volk zij doei. is nog heel lang doorgegaan, ook in de jaren 70 en 80, ook met, met, de, met korte banen. En wij ja. buiten Friesland zien we Antje Keule Deelstra uh, vooral als een lange baanschaatser. Ja. Omdat ze daar haar grote successen mee heeft behaald op de Nederlandse televisieschermen. Maar zij is wel in Friesland gekozen tot de beste vrouwelijke korte baanschaatser van de 20ste eeuw. Zo wordt zij in Friesland in eerste instantie herinnerd. Heel veel van haar successen haalde ze ook nog als Antje uh, Deel, Deelstra. Toen was ze nog niet getrouwd. Hmm. En dat was als korte baan. En, uh, het was ook weer zo maar dat was, was nog, nog voor talent. haar carrière als lange baanschaatster. Ja, ja maar die lange carrière heeft ze gekozen... omdat er uiteindelijk in Heerenveen, vlak bij haar plek waar ze woonde... Daar kwam, een, uh, daar kwam een grote baan. Dus daar kon ze gaan trainen op de bochten. Want dat is natuurlijk heel anders als je korte baan en lange ja. baan doet. Korte baan doet niet aan bochten en een lange baan wel. Dus daar moet je ook uh, goed in trainen. Maar dat, het verschilt dus ook per regio van hoe je er naar kijkt. Per medium. Ja. Hoe je, een radio is veel vluchtiger en internet is nog vluchtiger. Maar een boek. Kan dat weer veel maar, dieper op ingaan. Maar, maar, maar Jurit, van der Voren, heb je dan veel met sporters te maken gehad? Want je bent historicus, je hebt vaak mensen gesproken nadat ze waren gestopt met, met sporten, denk ik. Ja, heel veel. En hoe zien die levens er dan uit? Of het algemeen? Heel is apart. Dat... Heel, het is heel verschillend. Uh, degene die op mij het meeste indruk heeft gemaakt als sporter... en die is een paar jaar geleden overleden... en is geen grote sporter geweest, Jaap van der Pol. Maar die man heeft ontzettend diepe indruk op mij gemaakt. Ja. Hij is overleden toen hij, geloof ik, 95 was. Ja. En had in 1936 het Nederlands record speerwerpen. En deed ook mee aan de Olympische Spelen in Berlijn. En ik ben een paar keer bij hem thuis op bezoek geweest. En hij heeft erover verteld van dat hij zich niet gelukkig voelde... tijdens de openingsceremonie dat iedereen opstond en Heil Hitler... Dus die, hij zei, ik voelde me niet gelukkig. Want dat klopt niet. Dat gaat gewoon in tegen hoe ik zelf ben. Maar hij, hij raakte geblesseerd... Op die spelen heeft slecht gepresteerd een dag toen van over vier jaar... dan grijp ik mijn kans, dan zijn de spelen in Tokio. Die waren daar gepland. Die spelen zijn nooit doorgegaan. Maar hij is uiteindelijk wel in Japan terechtgekomen, maar als krijgsgevangene. Omdat hij toen in Indië werkte, is hij gearresteerd. Is hij in kampen terechtgekomen, waar hij nog aan sport deed. In de kale koppenkampementen heette dat, zoals hij dat noemde. Daar was hij, won hij de wedstrijden speerwerpen en discuswerpen. Dat ging daar door. Hij is daarna doorgegaan naar Japan. Daar heeft hij in heeft hij ook in gevangenissen gezeten, en in, als, als ja. krijgsgevangene... en moest hij heel zwaar lichamelijk arbeid verrichten. Hij, hij kon zich staande houden, zei hij, omdat hij sportte was. Hij zei, ik was gewend om een doel te hebben. Ik kon verder kijken dan de dag van vandaag. Zoals ik in 1936 bezig was met ik ga mij in 1940... revancheren op de Olympische Spelen, kon ik een lange termijn doel hebben. En hij zei, om me heen zag ik mensen overlijden omdat zij dat doel niet meer hadden. Ze hadden dat lange termijn doel niet meer. Ik kon dat als sporter wel nog steeds bij mij voor mijn geest halen. En zo heb ik de oorlog overleefd toen de Japanners verslagen waren, kwam hij op een boot terecht. En de eerste plek waar hij heen voer, was Nagasaki. Een week nadat daar de atoombom opgevallen was. Dat is ook wel weer een onvoorstelbaar verhaal wat je dan hoort. En, um... is, dat, oh, is, dat, is dat bijvoorbeeld opgeschreven? Dat is hij het heeft het zelf dat... allemaal opgeschreven. Hij heeft het zelf allemaal opgeschreven op verzoek van zijn kinderen. Die zeiden: Je hebt zoveel in je leven meegemaakt. Wil jij gewoon jouw levensverhaal opschrijven? En daar heeft hij vier plakboeken vol van gemaakt. Ja, maar dat is, dat, is dat is niet toegankelijk. Nee, maar ik heb ook tegen zijn zoon een keer gezegd van wat hij heeft geschreven. Met name over die Japanse kampen. Ja. En ook tekeningen erbij had. Want hij was ingenieur. Dus hij wist heel goed wat hij voor werk, technisch werk deed. En hij kon goed tekenen. Heeft hij uh, daar ook hele mooie tekeningen van gemaakt. In wat voor omstandigheden die moest werken. En dat hij ook beschreef van wat hij in die kampen had meegemaakt. En ik heb nooit iemand meegemaakt die. Die zo goed met afstand over zijn eigen leven kon praten, dus alsof hij over zijn eigen leven schreef, alsof het niet van hemzelf was. Als een journalist die dus naar iemand anders kijkt, zo. en dat was heel bijzonder. Ja. En uh, ik heb je, heb je al... hebt er verhalen over, je hebt over hem verhalen gemaakt. Ja, ja ik heb heel veel over hem geschreven op mijn eigen website, op sportgeschiedenis.nl, bij de VPRO. Hm. Uh, met Rolf Bos van de Volkskrant heb ik een heel lang verhaal uh, met hem gemaakt. En uh, omdat hij, en dan heb je echt iemand die een periode Nee. Hij heeft Berlijn meegemaakt. Ja. Maar dan is het ook werkelijk de geschiedenis die zich. Ja, die zeg maar, is in een samengebald. Precies, in een sportleven. Ja, ja. Ja. Hij zat bij GbH heel in de klas bij Dick van der Rijn zat hij in de nou, ja. was dat zijn allemaal van die, van die dingen die, die zo bijzonder zijn wat hij erover vertelde ja. en er zo mooi over kon uh, vertellen en het mooiste vond ik, hij was 93 toen ik bij hem thuis kwam en hij had nog steeds enorme stapels met hele zware filosofische boeken staan die hij nog wilde lezen en hij gaf training aan 15-jarige speerwerpers als 93-jarige niet meer uh, technisch maar veel meer van... De, mint. de geest, ja, de mentaliteit. Ja, ja. En ja. de kracht van de geest. Dat is ja. zoals hij het noemde. Wat hem vasthield, zowel in Nazi-Duitsland. Hij zei, de, uiteindelijk zal de democratie overwinnen. Want dat is de kracht van de geest. En dat heeft mij ook door die oorlog heen gehaald. En dat heeft hij ook daarna heeft hij aan ja, mensen ja. verteld. En dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. En dat hij nooit een medaillewinner is geweest op de Olympische Spelen. Op geen enkele Wall of Fame staat. Het interesseert me helemaal niks. Want die man... Zo bijzonder van hoe hij was en wat hij allemaal heeft nagelaten. dat ik heel iemand bijzonder. als Jaar van de Pol dus altijd zal blijven herinneren. Als een heel bijzonder man en dus ook speerwerper. zin en de kunst van het speerwerpen. Ja, dat kan je bij hem wel. Uh... Als maar hij, hij zo'n haar dat... opschrijft, dan, dan, dan heb je dus. dan kom je wel heel diep in wat er in de 20e eeuw is gebeurd. Ja. Nou dat is dus ook mooi aan hoe je sporters herinnert en hoe je hun, hun levens beschrijft... als ze eenmaal zijn overleden. heb jij in ieder geval gedaan met Jaap van der Pol. Ari, goeienacht. Ja, goeienacht. Overleden en op leven. Ja. Ik had dus een vraag ik, uh, aan meneer over een markant scheidsrechter... die eigenlijk de, de, de wedstrijd, de sfeer bepaalde. Dat was Leo Horen. Het was ja. wel een Bel-Chinees, maar dat bepaalde de sfeer. En dan heb ik er een vraag achteraan... Ik vind het uh, grote sportmensen die dit alleen hebben moeten doen... met kleine sportscholen zoals uh, Dolma, Bloeming, Ruska... en ook een boxer die er eigenlijk alleen stond in de jaren 50, 60... Wim Snoek, of, of hij daar eens even over die mensen wat kan vertellen. Dat was ook een prestatie dat ze moesten improviseren. Schei ja, je vraagt eigenlijk aandacht voor de rol van scheidsrechters hè, in, in ja, de sport. Ja, scheidsrechter, maar ja. ook voor... voor de, de, zeg maar de vechtsporten, of hoe je het ook wil noemen, het gymnastiek. En dan ook zo'n zo Wim Snoek, die dan helemaal vergeten wordt, wat ook een kanjer was. Wim Snoek, ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje het... Uh, dat, dat hoort bij de geschiedenis, hoe vervelend het ook is. Maar er worden meer namen vergeten dan onthouden. Ja, eindeloos en, uh, veel meer, denk ik. En dan is het altijd wel goed om wel weer even te horen. Want iemand als Leo Horn bijvoorbeeld... is inderdaad wel een van de belangrijkste scheidsrechters geweest... die Nederland gehad heeft. Die, uh, die hele grote wedstrijden heeft gefloten. Ja, ja. Als het me goed bijsta, heeft hij die wedstrijd gefloten... van uh, de eerste keer dat Engeland verloor in eigen huis... in Wembley van Hongarije. Uh, okay. En... Uh, hij, was, hij is degene geweest die ervoor gezorgd heeft... om maar te zeggen van dat je ook een wedstrijd kan beïnvloeden... die hij die, die niet zelf gefloten heeft. Maar de beroemde mistwedstrijd van Ajax tegen Liverpool... in 1966 in het Olympisch Stadion dat ja. Ajax met 5-1 won... had eigenlijk afgelast moest worden. Maar Leo Hoorn heeft de scheidsrechter heel erg beïnvloed... van jongen, je moet gewoon doorgaan, want dan ja. moeten de weer naar huis... en dat heeft geen zin, speel die wedstrijd nou. Dus Leo Hoorn heeft ervoor gezorgd ja. dat die mistwedstrijd ook echt gespeeld kon worden. Oh, ik in lag thuis aan de radio te luisteren. Ja, dat is beter dan als je ernaar gekeken had. Waarschijnlijk heb ja, je er meer, de meer, dacht, meer door door de de radio, van gezien. De radio, en... de radio zie je altijd meer. Dat is altijd zo. Ja. Maar vind jij terecht dat, ook, dat je dan dus ook scheidsrechters ja. moet ja. Ja. eren? Maar er zijn er niet zoveel van die dat verdienen, denk ik. Nou, als je bijvoorbeeld bij de vechtsporten kijkt, en dan boksen is dan toch wel één. Dan heb je iemand die zowel als sporter en als, vooral als scheidsrechter heel veel betekend heeft, en dat is Ben Drill. En dat is dan ook weer zo iemand die zo heel. De 20ste eeuw zich meedraagt. De Joodse bokser uit Amsterdam en Utrecht. Die uh, in de jaren 30 heel belangrijk bokser was. Maar die niet naar Duitsland wilde in 1936. Omdat hij zag wat er gebeurde. Hij deed wel mee aan de Maccabi. En de Joodse spelen. En in 1940 stond hij op het podium van het boksen. En hij zei. Mensen ik hou er mee op. Ik schrijf er mee uit. Want nu zit hier voor mij mijn hele familie. Naar me te kijken. En ik denk dat het over een tijdje niet meer kan dan zijn de omstandigheden zo dat het niet meer kan... dat ik hier als Joodse bokser met mijn familie hier zo openlijk kan zijn. Uiteindelijk heeft hij de oorlog overleefd, samen met zijn vrouw en zijn zoon. Maar dat was ook alles. De rest van de familie had het niet overleefd. Toen is hij daarna scheidsrechter geworden op aandringen van zijn vrouw... om ook daarmee zichzelf weer terug te kunnen vinden. En is een van de belangrijkste boksscheidsrechters geworden in zijn tijd, internationaal. Is dat moeilijk, wat boksscheidsrechter zijn? Dat lijkt me wel. Het is zo als, je, als ik niet zo graag tegen geesting zou willen zeggen... van ga jij maar niet naar de Olympische Spelen. Er staan wel de sterkste mensen zo'n beetje tegenover je... die je dus moet beheersen. Dus ja. Elke vorm van scheidsrechterij is heel erg moeilijk. Omdat er altijd iemand boos zal zijn. En met die persoon ook de helft van het publiek. Ja. Dus er zijn altijd mensen boos. Met Ben Brilde gaat het verhaal over... dat er een bokser niet naar hem wilde luisteren... en dat hij hem gewoon in de ring knock-out heeft geslagen. <lacht> van als jij niet naar me luistert... dan leg ik je gewoon hier te plekken ja, neer. Dat is, een verhaal, ja, dat, is een verhaal. dat is een verhaal. En het verhaal dat, is dat hij Dat ook... heb je niet bevestigd. In 19 Nee, dat sommige dingen moet dat misschien niet. historisch. die nee. als het verhaal maar mooi is... Maar wat Ben Bril is, zelf wel het... zei. Hij, was, hij, hij is opgegroeid in, uh, uh, laten we zeggen, in het Joodse Ghetto in Amsterdam in de jaren 30, dus rond het Waterlooplein. En dat hij onbeheersbaar was. Hij sloeg iedereen die hij tegenkwam voor zijn bek. En toen is hij gaan boksen. En hij zei, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dus mijzelf kon beheersen. Dat ik een richting in mijn leven krijg. Dan krijg het verhaal van Jaap van der Pool weer. Dat ik een doel in mijn leven kon stellen. En dat ik daardoor dus ben ontsnapt. Aan ...van dat ik maar een straatvechtertje ben geworden en, uh, en dat ik dus discipline kreeg. En dat hij dan in 1970 uiteindelijk zo ver is met discipline... ...dat hij eigenhandig die hippies van de Dam ging afslaan... ...omdat hij dus vond dat waren uh, allemaal maar ongedisciplineerde, ongewassen types Het leven van de sporter is veel meer dan alleen hun sportprestaties... ...maar ook de manier waarop ze in het leven staan. Uh, Ari, was je er nog? Ja, ik was er nog. Nee? Nee, ik, ik, had, ik had willen vragen of ik weer in stoel kon. Daar kan ik helaas zo snel niet zoveel over vertellen over mensen. Nee, maar de, die mag de, daarom ja, die mag ook wel eens een beetje aandacht hebben. Hij was een groot bokser. Een groot bokser en ook een Vond groot ik wel, ja, voel Nog... ik wel. In de manier waar ze het op doen. En u legt het ook zo uit van dat, dat ze in een moeilijke sfeer toch iets presteren. Het geldt voor Rusga en het geldt ja. voor Dolman. Het, mijn... ge, het geldt voor Petra Adela, noem maar op. Nou, ze hebben top topprestaties geleverd. Ja. Maar dat zie je nog steeds heel veel bij vechtsporten. Dat daar dat toch een soort afkeer van bestaat. Nog steeds in Nederland. Van, dat dat tuig is. Nee, en, dit waren, waren, waren atleten. Ja, daarom. Dat daarom maar dat zie je nog steeds. dus Dat, dat heel vaak voordelen, ook bijvoorbeeld met, met kickboksen. Omdat er dan dingen ja. omheen gebeuren. Die, uh, die lichtelijk dubieus kunnen zijn. Die het imago ja. van de sport is. Ja. Maar de dat zei, die sport is. Nou, de K1. De k was een groot man, hoor. Waarom was Wim Snoek dan een groot man? En, uh, tijd alleen deed. Welke tijd? Als je, nou, dan ga je, ga je 50 jaar, 60 jaar. Oké. Okay. En wat, wat, waarom ben jij er dan bij betrokken? Wat weet jij dan? Nou, ik van heb op? hem ook wel zien boksen, ja. Je hebt hem zien boksen? Aha. Als Kwaaiochi, ja. In die jaren? Ja, boksen, ja. Er ja. stond iemand gewoon, ja. geweldig. Ja, en daar stond jij dan ook bij? Als Klaas Klaas. Nou ja, je zat aan de ring gewoon ja. en dan, dan maakte het Indiën terug op je. Ja, goed. Dus nou, is, uh, dan heb je hem nu uh, uh, in ieder geval kunnen eren, Wim Snoek, Dank je wel. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, misschien is hij nog in het leven. Dat weet ik niet. Nou, dat weet ik gewoon niet. Nou, dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Het is, nog mooi, het is nog mooier als hij het zelf hoort. Hè? Ja, ja. ja. <laughs> goed. Ik zeg wel dat, weet ik niet. Maar goed. Uh, d -d dankjewel, je wel, Arie. Goeienacht nog. Ja, was, uh, genoeg, hè? Uh, ja, dat vind ik ook. Ik vind die, die Italiaanse scheidsrechter met Carlo Bol, die, die voetbalscheidsrechter, weet je ook alweer. Die naam uh, ontschiet me even, die vind ik ook, die moet je ook eren. Geweldige man. Ach ja, dat moet iedereen eigenlijk misschien wel eren. Um, nee, misschien niet niet binnen. Komt zo een nacht. Um, ja, zeker. Uh, de volgende is Albert. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik uh, wou het even aantippen van Gerry Kneteman. Ah. Ik, ja, dat... dat fragment, als ik er nog weer aan denk, dan hou ik het niet droog. Bij Smeets. Welk fragment? Bij Smeets. Met Vertel eens. Smeets toen hij je bij Smeets in de armen lag te huilen. En nadat hij zijn blessure had overwonnen. Ja. Ja, hij was... Hij had totaal in de lappenmand gezeten. Heel zwaar auto-ongeluk gehad. Of tegen een auto opgereden. Ja. En dat fragment was... Zeg maar... Ja, daar gingen de haren recht overeind staan. Want ik, ik had hem altijd een beetje gevolgd, Vooral... Wat ik vandaag niet meer hoor van de renders. Als hij na een, een, een, een etappe of een ronde met geen ja, had. Hij had dus zo ontzettend veel humor. Jij die, die kon zo ook slap oude hoer. Nou, oh, wacht even. We hebben, we hebben toevallig zijn stem bij de hand. We laten in ieder geval even zijn stem horen. Kijken of het ja. wel... Als je wint. Dat is zo'n fantastisch gevoel. Dat, dat zou je kunnen vergelijken met, met, met vader worden of, of tienkejarig zijn. Ja, het is die, heel kort, geen is, is, is de uitdrukking de dood of de gladiolen ook niet door hem verzonnen? Oh, dat zou wel eens kunnen. Ik dacht dat de kneet hij verzonnen had. De dood of de gladiolen? Dat durf ik niet ja. te zeggen. Maar, maar die overwinning was toch met de Amstel Gold Race, staat mij bij. Dat hij na heel lang blessure leed, dus weer een wedstrijd ja, ja, won. Ja, en toen, uh, zeg maar maar, eh. toen kwam Smits naar hem toe. En ja, toen viel hij bij Smits in de armen en... en nou, zijn tranen, die bungelen en omdat ik hem altijd ook uh, gevolgd had en over het algemeen toch wel al doorrennen, ja, waarom ik deed het ook niet meer droog. Waarom vond u dat dan zo bijzonder? Waarom ontroerde dat dan zo? Omdat hij omdat dus Braak. zo met zichzelf had geknokt ja. om weer terug te komen. Ja. En vooral, uh, ik vond het een zeer sierlijke bloemlezende man omdat hij altijd zo open kon vertellen over de koers. En als vandaag hoor hoort, dan is het ja. Het is net alsof ze allemaal uh, promotie hebben gehad in de PR, of dat ze reis in de mond hebben. Maar je hoort niet meer die, die leuke verhalen. <laughs> ja. Nee. Ja, hij had wel hij had gewoon humor. Is gewoon ja, ja, hij had ontzettend veel humor. Ja, ja, ja. En uh, ja, daarom. Ook wel die bewondering natuurlijk. Het Naar die periode zijn schoolmoeder en weet ik allemaal veel... Ja. Maar, en, het is het ook, en, en is het ook niet zo dat we... Kijk, aan de ene kant zijn we bezig die, die sportmannen en vrouwen op te hemelen tot helden. Hè? Alsof ze boven, de, de, boven groter zijn dan wij mensen. En dan zijn ze ook wel juist als ze dus on, uh, uh, kwetsbaar zijn en kunnen huilen om iets. Ja. Dan, dan worden ze weer echte mensen. Dat vinden we dan ook wel prettig. Ja, je kunt pas kampioen worden als je weet wat het is om te verliezen. Ja. Iemand die nooit verliest zal ook geen kampioen worden. Dan kan je geen kampioen zijn als je niet weet wat het is om te verliezen. Ja. Dat gevoel had ik in het begin vooral bij Patrick Luivert in zijn eerste jaren. Die alles won. Alles ja. won. En ja, in zijn ja. gedrag ook niet kon uitstralen wat het was om verliezer te zijn. Daarna heeft hij dat wel mogen proeven op een veel te erge manier. Ja, het heeft hij soms, zich soms ook wel eens ontzettend misdragen. Ja. Maar ik denk dat dat komt omdat het gevoel was... omdat hij niet wist wat het was om te verliezen. En daardoor zich onterecht kampioen waande. Omdat hij heel veel had gewonnen. Maar je bent niet kampioen als je alles wint. Nee, je... Dat is een begin. Nee, en dat kwam toen ook duidelijk door. Hij yes. had al, de kneed had ook al veel gewonnen, ja. maar dat kwam toen duidelijk naar boven op dat moment. Ja, dat is heel duidelijk, een heel een, een gouden moment. Um, Albert, dank je wel in ieder geval dat je Vraag de dag. kneed bij ons in herinnering hebt genoemd. Ja, gevoerd. en op, en op Win, welke wereldkampioen? Hè? Ja, maar op welke dag overleed hij? Dat maakt het verhaal nog veel dramatischer. Het begon met Theo van Gogh. Theo van Gogh werd vermoord. Het land is helemaal op zijn kop. En om half zes s avonds komt het nieuws eroverheen dat Gerrit Kneteman was overleden. Ja, maar was daar aandacht voor? Nee, dat neem ik aan van niet. Daar weet ik niet meer. Ja, dus. het, was, het werd weggeblazen natuurlijk. Maar het grappig, onderweg hier naartoe, de taxichauffeur die me hier naartoe bracht, en waar ja. hopelijk straks ook weer naar huis wil brengen. <laughs> die, die begon ook meteen over Kneteman. Oh ja? En in verband met Theo van Gogh. Ah, Oké, okay. nou ja, dus, dus die. En die voelde daar dan een soort spijt over. In dat, dat, dat hij niet de aandacht kreeg die ja. hij had verdiend? Ja, dat het daardoor gekomen is. En wat ik dan weer wel mooi vind in die wielrenwereld... is dat er dan een Gerrie Kneteman-classic elk jaar is. Ja. In het Olympisch Stadion. Ja. Maar dat, dat zie je dan um, in de wielrenwereld wel. Je hebt allemaal van die classics. Ook niet, uh, niet alleen gelukkig van overleden. hoor. Je hebt ook de Steven Rooks-classic. Ja. En uh, dat vind ik wel leuk. Van op die manier worden die namen ook doorgegeven. Voetbalstadions moeten toch ook worden vernoemd... naar, de, ja. naar, naar belangrijke sporters van die club... Ja, dat lijkt mij wel. Um... Zij hij heel romantisch? Ja. <laughs> ja, precies. Nou, dat, ja, goed. Dat doen ze dus In de wielrennerij doen ze dat eigenlijk beter. Dan eren ze de helden van vroeger. Ja, de wielrennerij gaat er praten op dat ze zo romantisch zijn. Maar in dat deel vind ik wel... Het gaat wel meer over heldenverering, volgens mij. Ja. Ja, het, dat de, de, de echte wielrenliefhebbers zeggen... dat alleen maar in het wielrennen het echte lijden voorkomt. Er speelt de winnen ook heel goed in. Ja. En um, daar gebeurt er heel veel in. Maar ik denk juist ook bij individuele sporten als, als atletiek... dat dat ook wel uh, ja. daarvoor geldt. Om, om ook juist dingen in je eentje te moeten doen. Ja. Van die, van die, het zijn vaak wel van die looners van die idioten... die een marathon willen lopen en daar ook heel goed in worden. En dat maakt ze zo leuk. Het zijn juist die idioten eigenlijk die, die het in de sport goed doen. Of mensen met een afwijking. Ik weet zijn naam niet meer, maar er is een, een van de beste Russische schaatsers... bij het kunstrijden, had een afwijking aan zijn voet. Waardoor hij hele gekke curves kon maken. In het dagelijkse leven was die man waardeloos in Rusland. Omdat hij zo'n lichamelijke afwijking had. Maar omdat hij de schaatsen onderdeed kon hij opeens hele maffe bochten maken en werd meervoudig Olympisch kampioen. Dankzij die afwijking. En dat gold ook bijvoorbeeld voor Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer. Zijn benen waren niet even lang. Carincha is niet zijn echt een naam, maar dat is een vogeltje... dat ook twee verschillende vormen van pootjes heeft. Waardoor hij altijd echt idiote dingen kon uithalen met die bal. Vanwege zijn lichamelijke afwijking. En dat is toch ook wel weer het mooie aan sport. Omdat je dus in de maatschappij iets hebt wat afwijkend is... word je in de topsport juist een van de grootste. We gaan er eens wat, het uh, is dus negen minuten over half twee, we gaan er eens wat muziek tegen aanzetten. One, two, get down! Het nummer van James Brown heet De Boss En was dat niet de bijnaam van uh, Mr. Armstrong? Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. Ja, hoe zou zijn in memoriam gaan opgetuigd worden over zoveel jaar? Inmiddels weet ik natuurlijk weer de naam van die Italiaanse scheidsrechter... die je ook moet eren, Colina, en het Nederlands Genootschap van de Taal betwijfelt... of de uitspraak de dood of de gladiolen aan Gerry Kneteman toegeschreven moet worden. Het zou ook een ploegleider kunnen zijn. Maar ik vind het verhaal dat het de kneet is geweest veel leuker en ik hou van... Ik bedoel, verhalen zijn goed als ze, goed, als ze leuk zijn. Hè. Misschien Peter Post dan, hè? Peter Post? Ja, ja mag ook wel. Ja. Goed. Inmiddels is Maarten Dan, ik ga even aangeschoven... die gaat zometeen na de klok van twee uur... dit is de nacht voor de EO-presenteren. En u wilt allemaal weten wat hij gaat bespreken. Ja, ik wou wel zeggen, Pieter Post. Pieter Post? Versturen jullie nog wel eens een handgeschreven ouderwetse brief? Ah. Hebben jullie nog briefpapier ik, thuis? Ik, en enveloppen. Ik en doe, postzegels. Ik, ik moet je bekennen, ik schaam mij. Ja. Maar ik zou, het, ik heb ook een hele mooie pen, waarmee ik graag brieven zou schrijven. Maar... Oh ja, het gebeurt natuurlijk steeds minder, hè? Ja. brieven schrijven. Uh, er wordt steeds minder post uh, bezorgd. Uh, en daarom uh, is uh, PostNL voortaan niet meer verplicht vanaf 2014... om uh, post te bezorgen op de maandag. En daarom hebben we het over postervaringen zometeen in Dit is de mm, Nacht. Kijk. We spreken met een postbode en ook met een postzegelverzamelaar. Een taxateur, ook bovendien, die... Uh, ook heel veel weet over wat nou nog wat opbrengt op dit moment. En ik kan alvast verklappen, van Nederlandse postzegels moet je het niet hebben. Goed zo, dat is na ja. tweeën, dankjewel. Veel plezier natuurlijk, Maarten. Dankjewel. Overigens, voor een historicus is het een ramp, lijkt me, dat brieven verdwijnen. Nou, er zijn wel steeds betere zoeksystemen, ook digitaal. Want wat geen ramp is, is van dat heel veel oude archieven worden gedigitaliseerd. Ja. En daar woon ik in. De ja. krantenarchieven van de Koninklijke Bibliotheek. Ik lees liever het laatste nieuws van 1925 dan vandaag. Dat, uh, daar ben ik zoveel aan het rondstruinen in de krantenarchieven, tijdschriften, oude boeken... en die zijn allemaal digitaal, zijn die uh, toegankelijk. Dus voor iedereen ook. Dat is niet alleen voor beroepshistorici zoals ik... maar iedereen kan daar gewoon gaan kijken. Ook naar je eigen familie, dat maakt het zo leuk. Dat ja. je de hele kleine dingetjes, van, je eigen interesses daarin kan opzoeken. Maar voor, voor biografen bijvoorbeeld... nou, jij bent niet, niet per se een biograaf... maar we hebben het natuurlijk toch over een soort portretten schrijven van... Hè? Uh, befaamde sporters uit het verleden. Voor biografen... Zijn briefwisselingen van onschatbare waarde? Die zijn heel belangrijk. Ja. Die zijn er niet meer. Die komen er niet meer. Van, nee, van mensen e nu. Ja. En ik, je kunt natuurlijk zeer betwijfelen of A. de e-mailwisselingen de, de e bewaard zullen blijven. En B. of die wel net zo interessant zullen zijn. Als uh, de briefwisselingen vroeger waren? Mensen hebben nu veel meer manieren om, uh, om dingen te kunnen delen, ook online. Die zachte informatie, nou wat zou doen, maar ook in brieven is vaak zachte informatie in de zin, de sfeer van een persoon. Wat voor een soort iemand is er? Dat kan je opmaken uit brieven, omdat ze niet officieel zijn. Daar laat iemand zich meer van zijn echte kant zien. Van ja. Die zijn heel belangrijk, dat klopt. Maar ook brieven gaan verloren. Heel veel dingen gaan verloren. Ja, en zeker. Het is, uh, je Schrijf, moet... Schrijven sporters brieven? Heb jij, heb jij als sporthistoricus daar veel mee te maken gehad? Als ze bestuurder worden. Ik, ik, heb niet, ik, ik ja. zet nu even te zoeken in mijn geheugen of ik een, echt een brief in mijn hand heb gehad. Het ja, zijn natuurlijk vaak contracten waar een handtekening ja, onder staat. Niet echte brieven, dat zijn geen schrijvers. Nee, maar wat ik net zei, de Jaap van de Pol, ja. die vier boeken vol... heeft hij wel met de hand geschreven. Ja. En uh, dat heeft hij in een paar jaar gedaan. Waarin hij zijn hele levensverhaal heeft geplaatst... met allemaal foto's wow. en tekeningen erbij krantenartikelen, faantjes uh, ook nog. Ja. Dat zit er allemaal bij. Zoiets, daar moet je echt geluk bij hebben. Het, het mooiste wat ik ooit gevonden heb, wat nou op een brief lijkt... wat heel veel informatie geeft, het is de Elfstedentocht van 1963 geweest. Tien jaar geleden heb ik daar met mijn collega Marnix Koolhaas een boek over gemaakt. Over die tocht van 63, maar dan over de toerrijders. Niet over de wedstrijdrijders. En wij hebben ons gebaseerd op een brief die gestuurd was door George Zweigman... die zelf de tocht als allerlaatste had uitgereden in 1963. En er waren er maar 69 die hem uitgereden hadden... onder de toerrijders van de 10.000. En die 69 hebben allemaal een brief gekregen met vragen. Van hoe oud ben je, waar woon je, is sport in jouw familie gewoon geweest... droeg je een zonnebril, had je bescherming tegen de kou... heb je zelf nog iets op te merken over de tocht, uh, dat soort dingen. Van wie kregen ze die brief? George Zweigman. Okay. Dat is, uh, later is hij 25 jaar bestuurslid van de Elfstedenvereniging geweest... En heeft alle elf steden tochten geschaatst vanaf 1942 als toerrijder. En die brieven, die zijn bijna allemaal teruggestuurd. Er zijn er misschien maar vijf geweest die het niet gedaan hebben. Dus op een van de 69 rijders dat er meer dan 60 zijn beantwoord, is onwaarschijnlijke bron van informatie, waarvan iemand zei van ja, de volgende dag zat ik weer om zes uur onder de koeien te melken. En de ander die schreef er heel grappig bij van ja, ik was bij bij Dokkum, dus ik reed maar door, want als ik terug moet was ik veel langer onderweg geweest. Uh, maar ook mensen die schreven over dat ze hallucinaties hadden gekregen onderweg. En dat soort dingen die staan dus wel. Wow. Dat was zo'n brief. En dat is een onvoorstelbare bron van informatie. En die kan je opeens vinden. En, uh, en een brief is een bepaalde vorm voor een biograaf om informatie uit te halen, maar niet de enige. Wat bij krantenarchieven weer zo leuk kan zijn. Ik noemde straks namelijk een keer van Charles Hutte de Montagne... die uh, IOC-bestuurder en NOC-bestuurder die Geesink wegstuurde. De enige van, vijand van Antwerpen. Van Geesink. Ik vond in die krantenarchieven terug dat zijn vrouw... een hulpje vond zocht voor het huis. In 1931 of zo. Van Pahut, de, uh, wij zoeken een dienstmeisje zulke kleine informatie kan ik dan dus uit kranten halen. Wat ik, dat, dat ook weer iets zegt over van wat voor een huishouden het is. Dat je een dienstmeisje je kan veroorloven. Nou weet ik dat wel bij iemand die als laatst, die in 1962 de begrafenis van koningin Wilhelmina heeft geleid. Want dat heeft Pahut gedaan. Dat hij niet arm lastig zal zijn. Nee. Maar het geeft toch wel wat mooie kleine informatie die je in zo'n krantenarchief kan hebben. Dat ik überhaupt al wist dat hij toen een telefoon had. Want ja. daar stond een telefoonnummer bij. <laughs> Kijk, jij zit, dus, jij zit de godganselijke dag in de archief, in, het, uh, in de Koninklijke Bibliotheek. Ja, en als ik niet kan slapen, dan kom ik naar Hilversum, naar een radioprogramma. Ja, ja, ja, ja. nog even jongen. Ja. <laughs> dan, mag je ook weer, ja. dan mag je ook weer weg. Nee, het is wel een hele belangrijke bron van informatie, waarvan ik zelf denk dat heel veel historici dat nog onderschatten, ja. van uh, wat je daarmee kan van hoe snel informatie je hebt, niet als enige unieke bron... maar wel om heel veel kleine dingen ja. eruit te halen. Want bijvoorbeeld dat, dat ik weet dat Prins Bernhard in 1948... naar de Olympische Spelen wilde. Dat is gewoon maar één heel klein krantenberichtje geweest. In een, ik geloof ergens in een krant uit de regio Hilversum. Maar zo'n krantenarchief, als ik een zoekopdracht invul... dan interesseert het me niet waar het staat, als het er maar staat. En zo haal ik het eruit. Maar jij, jij, want zo werkt het. Jij, jij voert een soort, zoals je op Google zoekt... Zo, zo, zo werkt het ook in zo'n archief. Ja, kranten.kb.nl, KB voor Koninklijke Bibliotheek. En iedereen die kan daar dus zelf gaan zoeken. Typ je eigen naam in. En ik, ik heb bijvoorbeeld de, van, van mijn oud-oom zijn diensten gevonden... dat hij in de kerk stond en dat hij uh, moest leiden in Vraneker. Uh, in wat mijn moeder prachtig vond, want die heeft die diensten nog meegemaakt toen zij vijf jaar oud was. En die, dat kan ik dus zo terugvinden in de krant. Dat geschiedenis. Die heen, het is niet altijd grote geschiedenis. Dat wordt wel eens gedacht. Het moet gaan over oorlog. En het moet gaan over, over grote generaals en koningen en zo. En dan, maar het gaat ook over ons. En dat kan je zo mooi terugvinden. Dat is sportgeschiedenis, he, dat is stiekem een geschiedenis. Nou ja, maar dat is wel, het is wel grappig. Of in ieder geval opvallend dat, dat de, de sporters, waar jij. Uh, heel erg uh, bevlogen over verteld. Dat doe je over alles. Maar je komt toch vroeg of laat terecht bij de oorlog. Jij ook. En Prins Bernhard. <laughs> ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Het maakt niet uit welke zoekopdracht je intiep bij, bij fotoarchieven. Maar vroeg of laat zie je Prins Bernhard opduiken. En de oorlog, inderdaad. En wat is dat dan? Wat betekent dat voor jou dan? Waarom, waarom vind jij dat dus kennelijk zo'n soort eikpunt of zo? Waarom kom je daar steeds bij terug? Ik denk dat als je in het Nederland van nu bekijkt... dat er drie dingen zijn die heel belangrijk zijn voor ons uh, in de geschiedenis. Dat, zijn, uh, dat is de oorlog, dat is de watersnoodramp en dat is slochteren. Dat is de oorlog, dat is nu wat ons moreel bewustzijn bepaalt. Wat goed en fout is. Vaak kortzichtig. Maar het is wel datgene waar wij nu nog steeds oordelen over vellen. Een soort moreel kompas. Dat je uh, de watersnoodramp hebt van dat daardoor alles uh, anders is geworden omdat uh, Je moest alles opnieuw inrichten en dat moest ergens van betaald worden. En dat was door slochteren, dat dat allemaal te realiseren was. En dan heb je dus het moreel, uh, de ramp en de financiën... die Nederland maken voor mij zoals het nu is. Dus en, en dat zie je in de sport ook heel veel terugkomen. oh ja, hoe dan? Nou, met, uh, het moet ook betaald worden, topsport. Ja. Het moet ook ergens vandaan komen. Er moet ook belangstelling voor bestaan. En dat, uh, dat speelt ook allemaal... Uh, maar, maar er, is, er is, is toch ja. een gigantische belangstelling voor, voor sport. En er is een, ja, maar mond, dat is het is, Het is, is zo'n commercie geworden. Ja, nu wel, ja, maar vroeger ook hoor. Het is, uh, de fietssport, de autosport en de, en de motorsport zijn ontstaan. omdat de grote fabrikanten. die wilden dat, uh, dat hun merken werden vertoond. En dan heb je het al over 1890, 1900 dat de Ferraris en de Renaults, dat de Tour de France is uitgevonden... door een groot dagblad in 1905. Dat is allemaal vanuit de commissie gestuurd. En dat is allemaal in veel grotere schaal nu nog steeds aanwezig. Maar uh, dat is altijd al belangrijk geweest. Het gaat alleen om de schaal waarop dat gebeurt. Hm. En waarom ben je historicus geworden? Ja, geschiedenis, dat, dat, dat fascineert me altijd. Dat is, uh, ik heb het ooit geprobeerd als, uh, als politicoloog. En dat vind ik ook wel leuk, omdat heel veel dingen ook met, met machtsvragen te maken hebben. Ja. Maar in geschiedenis, voor mijn gevoel, uh, geschiedenis zegt alles over nu. En dat is toch een misverstand dat heel vaak mensen denken dat geschiedenis over vroeger gaat. Maar het gaat ook echt heel erg over nu. Maar is dat in de sport ook zo? In de, in de geschiedenis van de sport? Want kan, dat zijn natuurlijk toch. Hoe kan, kijk, dat je het over de geschiedenis hebt, hè? Dat, dat wij ergens vandaan komen en dat het bewustzijn daarvan eigenlijk heel gezond zou zijn. Dat we niet zomaar uh, van, uh, van gisteren zijn of van onszelf. Dat wij... Maar in de sport is dat anders, of niet? De sport is altijd bezig met nu en de volgende wedstrijd. En ik vind ja. dat dat ook wel moet blijven. Het is wel goed om te weten waar dingen vandaan komen, in de zin van dat je daardoor weer nieuwe uh, grenzen kan verleggen. Ik heb een keer met Esther Vergeer ook in deze studio gezeten. De tennisser, rolstoel tennisser. Die uh, was ik over gaan vertellen over Kea Bouwman. beroemde Nederlandse tennisser uit de jaren twintig. En toen zei ze tegen mij van... Goh, ik had nog nooit van haar gehoord, daar schaam ik me wel voor. Ik heb ze dus helemaal niet nodig. Want als actieve sporter win jij nee, echt geen volgende wedstrijd... Nee, als jij weet wie precies. Kea Bouwman is. En dat zij in 1924 uh, brons heeft gewonnen op de Olympische Spelen. En uh, jij bent met de volgende wedstrijd bezig. Maar het is voor sport in zijn geheel wel heel belangrijk, vind ik... om toch ook het historische ervan te weten, maar ook het maatschappelijke. Maar ik vind ook van buiten de sport om dat te weten... omdat het zo'n grote invloed heeft op de hele maatschappij. We praten met z'n allen over wedstrijden van, uh, van, van Ajax en van het Nederlands elftal. En of je dat nou wel of niet leuk vindt, het gebeurt. Dus het is maar wel handig om te weten van waar dat vandaan komt... wat voor processen daarbij zitten en heel veel van die vragen die erbij komen. Want dat, dat, hè, terugkomend op de vraag waarom moet je eigenlijk die helden eren in een soort monumenten of, of nou ja, hommages. Ja, dat is, dan kom je dan toch uiteindelijk, het is nu bijna vijf voor twee... kom je dan uiteindelijk toch weer terug op die vragen. Doen we het eigenlijk wel goed? Moeten we het doen? Ik vind verering goed als het ook wel een doel dient van dat je wil begrijpen wat zo'n mens heeft meegemaakt, zijn, zijn, ja. zijn hoogte en zijn dieptepunten. Uh, dat het staat voor een bepaalde tijd, voor een periode. Ja. Dat het, uh, en dat je weet van dat diegene een winnaar is geworden, omdat er zo ontzettend veel verliezers zijn. Ja. En hoe meer verliezers er zijn, hoe groter de kampioen is. Ja. Dat je dat altijd wel met elkaar in relatie moet blijven zien. En uh, daarom ook heb ik geen moeite als Feyenoord-supporter met, met wedstrijden van Ajax. Als zij winnen. Ik heb liever dat Feyenoord wint... maar ik ben voor Feyenoord en niet tegen Ajax. Omdat Feyenoord uh, zijn status heeft gehaald... juist door die grote wedstrijden tegen Ajax. Door ze te winnen en door ze te verliezen. En uh, dat vind ik veel belangrijker. Dat het met z'n allen veel meer met elkaar te maken heeft... Van, van dat je in eerste instantie denkt van... je moet alleen maar kijken naar de winnaars. Ik vind dat een beetje een maatschappelijke tekortkoming af en toe... om alleen maar ja. daarop te letten. En als iemand dood is, ja, dan... met een sporten vooral, dan heb je toch zoiets van... Hey, wat we aan het begin ook zeiden van... het hoort eigenlijk niet. Ja, ja. Zo, iemand is altijd in beweging. Ja. Hebben, hebben sporters... misschien een rare vraag op dit tijdstip... nadat we zo lang over dit onderwerp hebben gesproken. Hebben, hebben sporters... een goede verstandhouding met de dood? Ik denk uh, net zoals wij dat allemaal hebben. De ene wel, en de andere niet. En... Uh, ik kan niet zomaar zeggen of een, of een sporter daar beter mee om kan gaan dan, dan anderen. Je, je maakt natuurlijk wel wat meer mee. Je leven is wel wat intenser als je op het allerhoogste niveau uh, meedoet aan sport. Je reist de hele wereld over. Iedereen is je aan het, uh, het toeklappen of aan het uitfluiten. En je maakt nogal wat mee. Je kan een wedstrijd spelen uh, waar opeens een stadionramp gebeurt. Dan ja. ben je gewoon met je sport bezig. En dan zijn er om je heen 30 doden gevallen. Dat soort dat intense is. dingen maak je als sporter natuurlijk veel eerder mee. En, ja. uh, en, en in het wielrennen, daar merk je dat ook heel vaak. Er zijn zware ongevallen. Je zit er altijd dicht tegenaan. Nou, maar bijvoorbeeld Geesink, Je zegt van die was een wijze man. Want die was eigenlijk bedreven, zeer bedreven. Niet alleen in de techniek van de judo, maar ook in. De filosofie. De filosofie. En dan, dan, dan kan het niet anders zijn dan dat de dood daar ook een rol in speelt, zou ik zeggen. Ja, dat lijkt mij dat het. Vooral als je in zo'n Aziatische filosofie wat dieper zit, dat het ook een. een belangrijke rol speelt, ook omdat judo een hele oude traditie is in uh, in misschien, het Japanse... moet het, misschien moet ik het anders, uh, eenvoudiger formuleerd kunnen sporters goed relativeren. Nou, is... Nee, nee, nee, nee. In ieder geval niet als ze actief zijn. Dan nee. hebben ze gewonnen, of iedereen moet dood. Dan, dat, dat, dat, dat is, je, je gaat ervoor als echt als stopsporter om te winnen dat relativeren bestaat en dat niet. Ik denk ook als je van tevoren gaat relativeren, van, dan kan je ook bijna geen nummer 1 worden. Behalve ja. als nummer 2 tot en met nummer 4 de laatste 200 meter de verkeerde weg in rijdt. Je, je zei het ook al, je kan niet winnen zonder verloren te hebben. Dus je hebt het allemaal meegemaakt. Dus dan zou je zeggen, dan weet je de waarde van zowel het een als het ander. Terwijl ze ook in die tunnel hebben gezeten continu. Ze zitten ja. continu in die tunnel van het presteren. En dat kostte vaak zoveel moeite als een topsporter... om daarna dus weer een normaal sociaal leven op te bouwen. Dat ze heel veel moeite hebben om met dingen bezig te zijn... die, die wij al dertig jaar normaal vinden. Ja. En uh, dat ze er altijd buiten hebben gestaan. Ik vond het genoegen. Jurit, dank je wel. Je hebt een uh, gedaan. ongelofelijke schat aan uh, kennis uit het verleden... die zo waardevol is. Dit wist je niet, maar dat is niet een verwijt. Uh, dat is een grap, bedoel ik. Gijsbert Pelen mailt ons dat de uitdrukking... de dood of de gla gladiolen komt van de Nijmeegse Vierdaagse. Want op de laatste dag krijgen de lopers traditioneel gladiolen. Kennen kennisvorming <laughs> is een collectief proces. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat hebben we weer een beetje gestimuleerd. Hé, hey, hartelijk bedankt. En wel thuis. Ja. Ik vond het uh, echt, echt heel erg leuk. Dank je wel. Goed, u weet wat er zo meteen gaat gebeuren... Uh, Maarten Dallinga als postbode voor uh, Dit is de nacht van de EO. Over het verdwijnen van het fenomeen van de, het, het schrijven van brieven. En ik probeer het wel eens maar het, het vraagt zoveel geduld. Zoveel tijd, die gun je je dan niet meer. Maar het is wel prachtig om nog eens oude brieven te herlezen. Bijvoorbeeld. Nou, dat is na twee het onderwerp. Morgen heeft Klaas Drupsteen iemand te gast die we nog niet kennen... Is dat erg? Nee. Want het is iemand die morgen pas bekend wordt gemaakt... als winnaar van de Filtervertaalprijs. Um, die prijs gaat naar iemand die een bijzondere en opvallende vertaling heeft gemaakt. Nou, er zijn er zes uh, vertalers genomineerd. Hafid Bouadza, Mirjam de Vet, Karel Lesman, Sylvia Marijnissen... Arie Pos en Ai Prins. Eén van de zes wint die prijs en is morgen te gast in Casaluna bij Klaas Drupsteen. Ik wens u nog een hele goede nacht.